De Sabbartes, de inwijdingsgrotten der Parfès. Jezus zegt, indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, nemen dagelijks zijn kruis op en volge mij. De Ariège, een zijrivier van de Garonne, tot halverwege haar lopen bergstroom, vindt haar oorsprong bij de grenzen van Andorra in het hart van de Pyreneeën. Zij stroomt naar het noorden en mondt even voor Toulouse in de Garonne uit. Het departement Ariège, dat half bergachtig, half vlak is en Foix als hoofdplaats heeft, ontleent aan haar zijn naam. Dit departement vormde in grote lijn een provincie, het graafschap Foix, dat door zijn laatste graaf, koning Hendrik IV, aan de Franse kroon werd toegevoegd. Lang voor het ontstaan van het graafschap Foix, werd het deel van het dal van de Ariège, dat ten zuiden van Foix ligt, bewoond door de Tarusken, de Tarasconices van Plinius. Caesar had hun grondgebied ontzien en Augustus had zich met dit besluit verenigd. Tarusco, het tegenwoordige Tarascon-sur-Ariège, was hun hoofdstad. Het bleef als Romeins municipium een vrije stad die het Romeinse burgerrecht genoot, onder leiding van zijn consuls onafhankelijk en wist zich altijd vrij te houden van een overheerser. In 718 trokken de Arabieren over de Pyreneeën en vestigden zich in deze streek. Dit duurde tot 778, toen de legers van Karel de Grote door de overwinning op de pre-lombard onder de poorten van Tarascon het grensgebied met Spanje van het Juk der Saracenen bevrijden. Op de avond van die gedenkwaardige veldslag, 8 september 778, verscheen voor de als betoverde ogen der Frankische strijders een zwarte maagd. De maagd van Sabart, aan wie het bergland van Foix zijn naam te danken heeft, Sabartes. Zij wilde nooit naar elders verplaatst worden, want tot driemaal toe kwam zij terug in de kleine kapel die de soldaten na de overwinning, haastig voor haar hadden opgericht. In 779 werd de kapel van Sabart herbouwd en vergroot en kwam onder de bescherming van onze lieve vrouwen der overwinning te staan. Op de hoogvlakte, boven haar torenspits, werd de zwarte maagd beschermd door het oude Opidum der Druïden. Met een grote bedevaart wordt nog elk jaar op 8 september deze gebeurtenis, die voor de gehele streek van grote betekenis is geweest, herdacht. Het einde van de Saracense onderdrukking. In de stad Foix wordt dan de naamdag, van haar schutspatrones feestelijk gevierd, evenals in Quillet, de hoofdstad der Gerusken, dicht bij waar waarop die dag een openluchtfeest veel bezoekers trekt. De kapel van Sabart ligt tegenwoordig als historisch monument in de gemeente Tarascon, waar zij als kostbaar kleenoot een waardevolle herinnering aan een schoon en rijk verleden vormt. De naam Sabbatès duikt voor het eerst op na de bevrijding van het grondgebied der Tarusken. Rondom Sabat Tarascon en de naburige dorpen Usat-Ornolak bevinden zich in de Sabbatès vele grotten, de voornaamste zijn Lombrieve, Usat, Ornolac, Bouan, Fontanet, Ramploc, de Heremiet. Dankzij het bestaan van deze natuurlijke en nog altijd druk bezochte heiligdommen kon omstreeks het jaar 350 in de Sabbatess het Pyreneese katharisme ontluiken en werd het de haven van het katharisme genoemd. Aan de andere zijde van de Tabé-gebergte, ook wel Pyreneese Tabor genoemd, werd de citadel van Montségur als een naar Occitanie gerichte voorpost aangeduid als de vuurtoren van het katharisme. Sommige van deze grotten dienden de priesters der Kataren, die puurs of reinen, parves of volmaakten, of bonoms, goede mensen genoemd werden, tot plaatsen van inwijding. Een inwijding die lang, streng en hard was. Zij bewoonden vooral de ondergrondse spelonken, die hun een veilige, aangename en uitgestrekte woonplaats boden en waar zij in rust en stilte de almachtige scheppende essentie konden ontmoeten. Soms versterkten zij deze spelonken en maakten er ware vestingen van die men spoelgas noemde. De prachtige en indrukwekkende grot van Lombrieve diende als verblijf voor een bisschop. Deze grot werd de kathedraal der Albigensen. Opgemerkt dient te worden dat de naam Albigensen ten onrechte aan de Kataren werd gegeven. De grotten van Usat, Ornolac en Bouan, tezamen met de daartussenin gelegen grot Heremiet, werden de eglises van Usat, Ornolac of Bethlehem en Bouan ook wel aangeduid als Les Trois Églises, de Drie Kerken. Aan het einde van hun inwijding gingen de bonons uit van Bethlehem, de kerk van Ornolac, om heinde en ver hun goede woord uit te dragen. De Mount Negri. De trois eglises liggen nauwelijks drie kilometer van Tarascon, de oude hoofdstad der Tarusken. Deze onneembare stad is gebouwd op een rotsachtig voorgebergte. dat als bewaker boven vijf dalen uitreist die bij sabbat samenkomen. Een mooie weg verbindt de oude stad rechtstreeks met de eglises. die aan de rechteroever van de Ariège gelegen zijn. Het grafelijke huis van Foix bezit een buitenverblijf aan de weg naar Uzat. Het is een oud kasteel, bovenop een heuvel, die uitziet op Tarascon en die door de Arabieren werd opgeworpen toen zij de oude stad belegerden. Daarom sprak men van Latour de Mount Necré, de toren van de Zwarte Berg, deze dependance van het kasteel van Foix diende de diakenen, bisschoppen en bonoms tot rustplaats als zij onderweg waren naar de eglises. Esclamonde van Foix, Philippa, gravin van Foix, haar schoonzuster, Loup de Foix, een getrouwe dienaar van de Paracleet. Esclarmonde de d'Alion, een zuster van Loeb, Ermesinde, gravin van Foix, Albert de Castre, de grote Kataarse prediker. Beroemde namen uit dit vermaarde huis van Foix, die worden opgeroepen als men aan dat middeleeuwse epos terugdenkt. En met deze namen roept men de hoge spiritualiteit der eglises en der kathedraal van het Pyreneese katharisme op. Men ziet enerzijds Ramon Roger van Foix naar een uitspraak van de troubadour Guillaume de Tudel, een van de welsprekendste en moedigste vorsten van zijn eeuw, vergezeld van zijn briljante leenmannen, de heren, van Rabat, Lordat, Castelverdun, Arnave, Allion enzovoort. Allen trouwe verdedigers van de kerk van de Paracleet van het Pyreneese katharisme. En anderzijds de arme priesters der Kataren, die in deze wereld niets bezaten, geen huis, geen land, geen geld, die geheel tot de gemeenschap behoorden, in staat leefden en in naam van het Koninkrijk der hemelen als genezers en predikers optraden. Eerstgenoemden trokken van top tot teen gewapend uit om hun overweldigde en geplunderde bezittingen te verdedigen. Laatstgenoemden keerden na een rondgang waarin zij hun liefdesgaven schonken ootmoedig in de eglises terug om zich in de rust en de stilte te bezinnen op het leven en de dood. Het begin en het einde, de alfa en de omega. En zij wisten dat het leven de dood is, en de dood de kus van God. In de voetsporen van deze vereerde bonoms zien wij twee mensen uit het volk, een vader met zijn zoon, langzaam en zwijgend langs de weg gaan. Wij zullen hen volgen tot in de uitgestrekte eglises van Ussat waar de jonge man, de toekomstige novice na de symbolische muur te zijn gepasseerd, voor lange tijd in de geheimzinnige grot zal verdwijnen, terwijl de vader met betraande ogen zijn kind voor altijd zal afstaan. De arme man weet dat hij hem nooit meer als zoon zal terugvinden, dat hij hem op zijn vroegst eerst na vier lange jaren zal terugzien als hij Bethlehem zal hebben verlaten door de mystieke poort. Welke glorieuze roeping, welke diepe smart.